In de Randstad viel op de A8 Amsterdam-Zaandam. Tussen de knooppunt de Koenplein en Zaandam 4 kilometer. Dat komt door bezoekers aan de Van Dam tot Damloop in Zaandam. En daardoor staat ook vast op de A10 Noord en de A10 West richting Zaanstad. In beide gevallen 2 kilometer voor het Koenplein. A20 gouda Hoek van Holland tussen Nieuwekerk aan de IJssel en Rotterdam-Prins Alexander 4 kilometer. Eerder vanmiddag is daar een ongeluk gebeurd, maar daarvoor is de weg weer helemaal vrij. Maar in de file is nu een auto stilgevallen en daarom is daar de rechterreis zo dicht.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 You'll be the one If you're not, then don't get jealous Just keep moving on Into the beat, so hot the heat It's up a shine, So clean, so fresh, a real good catch So I might make you mine. In the best of the competition Get a feel from a better position Because I know you got my attention You're my, my, my, my superstar Keep showing me moves at the places FM en Shine. We hebben een winnaar in de Grand Prix Formule 1 van Singapore. Um, Sebastian Vettel wint uh, deze, deze Grand Prix. Op de tweede plek eindigde Button. Op de derde Alonso. Op vier eindigde Di Resta. En op de vijfde plek eindigde Rosberg. En daarvoor hoorde je nog Rick Ashley met de bijbehorende geluiden. En Together Forever. En dit zijn de evenementen van Sanford en Omgeving. Want wat is te doen? Nou, 19 september vanaf 12 uur. ...zullen diverse omroepers uit binnen- en buitenland deze dag naar Sanford komen... ...om hun boodschappen, luidkils aan het publiek, kenbaar te maken. Alle omroepers komen twee maanden actie, startend met de eerste verplichte roep... ...waarbij over en door de organisatie opgedragen onderwerp moet worden geroepen. Na de pauze volgt de tweede roep. In deze vrije roep hebben de omroepers een vrije keuze van onderwerp... ...en prijzen de omroepers veelal hun eigen stad of dorp de hemel in... Traditiegetrouw zullen de omroepers om 12 uur het gemeentehuis worden ontvangen door de Zandvoortse burgervader, de heer Nieke Meijer, waarna het concours om half twee begint. De prijsuitreiking staat gepland rond de klok van 4 uur. Bij slecht weer kan er worden uitgeweken naar de Protestantse kerk eveneens op het Kerkplein. Kom dat zien. Chanti en Zeeliederen Festival. Shanti zijn vooral de werkliederen die gezongen werden aan boord van de grote ze zeilschepen. Het krachtige ravraaien wordt door de manning uit volle borst meegezongen waardoor het schip met volle kracht vooruit ging. Zeeliederen zijn levensliederen over het vissersleed en zeemanslijden. Dit gaat plaatsvinden op 30 september vanaf half 12. Oké, okay, en 30 september ook volgend weekend.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 En planning en binnen in het paviljoen uh, kunnen de bezoekers onder andere terecht voor makeovers, heerlijke proeverijen en de mooiste bruidsjurken voor de kinderen is er een uh, clown aanwezig die de kinderopvang en entertainment verzorgt voor deze middag. De start is rond half twaalf. Meer informatie is uh, te vinden via www.trouwbeursaanzee.nl en slot volgend weekend ook voor een weekend vol legendarische bolides uit de GT en tourwagenseries van de jaren 60, 70 en 80. Welke de basis van de State of Art GP Classic vormt. Zondag wordt het evenement nog groter met een Nationaal Oldtimer Festival met de meest bijzondere klassiekers. Uh, bij elkaar verzameld op een locatie. Weer hoop te doen dus op het circuit volgende week. Meer informatie is te vinden via cpz.nl. En L. Tot zover de evenementen van Zandvoort en de omgeving. Ja, we hebben een verzoekje binnengekregen gekregen van uh, Snackber Henry. Dus ik, uh, we luisteren altijd naar 106.9 op uh, ZFM, vooral op zondagmiddag van uh, 12 tot 5. En um, voor hen moet ik een plaatje draaien. En ik vind hem zelf ook wel erg te gek. Je kan hem misschien kennen van uh, de film Project X. Deze week veel uh, in de aandacht gekomen mede uh, door de Project X Haren: het is Kit Cudi, MGT en Ratata Pursuit of Happiness in de Steve Aoki remix. Mm -hmm. I'm a night, I don't care, hand on the wheel, driving drunk, I'm doing my thing, rolling the mist beside and now, living my life, getting our dreams. I'ma do just what I want, looking ahead, no turning back. People told me, slow my road, I'm screaming out, fuck that, I'm screaming out, fuck that, I'm screaming out, fuck that, fuck that, fuck that, fuck that, fuck that. Fuck that. Aangevraagd door Snackbar Henry, leuk liedje, Kit Cudi, MGMT en uh, Ratatat, Pursuit of Happiness. Bedankt uh, voor uh, de, de, de, de aanvragen, jongens. Uh, dankjewel. Het is een remix van Steve Auken. En het kwam in het nieuws door um, Project X Haren. Helemaal uit de hand gelopen. En nou ja, laten we er niet te veel over, over praten. Wel vraagt de politie om filmpjes die je hebt op Facebook te zetten. Om eventueel daders op te pakken. CFM Sanford, zondag natuurlijk weer naar het circuit met Willem van Densen, want wat wordt er nu gereden? En dit is Quincy, lopen naar het licht. naar het licht. CFM Race Radio. Pit Report. Pit Report. Ja, vandaag op de Circuit de Trophy of the Dunes aan de telefoon live op het circuit. ons verslaggever Willem van Densen. Ja, terug op de Jones en, uh, we zijn bezig in de slotfase van de Dutch VT-race. Dust VT-race, uh, ja, uh, mooie race, spanning uh, alom. Uh, ja, ik denk nog twee rondjes, uh, afhankelijk van hoe, uh, wat voor tijd ze uh, over de finish gaan zo, want ik zei het al, nog een uh, kleine vijf minuten te gaan. Aan de leiding is het team uh, van uh, Ricardo van de Hengde en uh, Nicky Katper en die rijden in een BMW M3. Op de tweede plaats inmiddels is het uh, Max Braams, uh, die de Chevrolet uh, Camaro over heeft genomen van Duncan Huisman. Helemaal achter ja. de gestart deze Camaro. En, uh, ja, tot op de bumper uh, van uh, Nick Gertsburg uh, inmiddels uh, gekomen. Ja. En hun is er alles aan geleverd, natuurlijk om ook uh, die auto die uh, voor hun rijdt uh, ook nog even uh, te schalken. Derde vinden we terug ook uh, Porsche van uh, Jan Lammers. Lammers heeft veel over heeft genomen uh, van Bastiaan. en ja tussen deze drie en keep zo'n overwinning uitgemaakt kan worden. Nou, duidelijk Willem, Hoeveel rondes moeten ze nog? Het is nog 3,5 minuut, dus ja, dat kan. Oké, dan doe ik één liedje en dan kom ik bij je terug. Ja, is goed. Oké, tot zo. Zometeen zijn dus Willem van Densen live van circuit met de ontknoping van deze race, me.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 Van deze zanger Ed Struilaert. Zijn nieuwe single heet Anything. CFM Race Radio. Bit Report, Report. Ja, de ontknoping. We zijn het net al aan de telefoon, Willem van Denzer. Hallo? Ja, je mag hoor, Willem, je mag. Oh, oké. Oh, ja. <laughs> even iets meer, Ja, De okay. ontknoping. Je zet het telefoon van de Dutch gt uh, race... Ja, uh, dat is een race over 50 minuten per dus 1 ronde. Nou, laat het nou net uh, 10 seconden voor de 50 minuten hier over uh, Stad en Tinus komen. Dat houdt in nog uh, een extra rondje te gaan. Inmiddels uh, ja, nog steeds uh, Ricardo van der aan de leiding. Uh, hij deelt hier BMW M3 met uh, Nick Katsburg. Nick Kartsburg, die daardoor heel goede zaken doet uh, in het kampioenschap. Hij wist zijn eigen race ook te winnen uh, eerder vandaag. Als hij dan vanmiddag eens een keer uh, wint, ja, dan rukt hij uh, op naar de tweede plaats in het kampioenschap. Met niet al te veel achterstand meer op uh, leider uh, Kool uh, in dit kampioenschap. Want Ferdy uh, en Kool die samenheid met Harry ja die uh, eindigen uh, tegen deze uh, 9e uh, plaats. En die scoren daarmee uh, niet veel punten. Dus de uh, winnaar uh, dus, uh, wordt hier uh, de equipe uh, Ricardo van Ende uh, met Nick Gatsburg. plaats uh, gaan we dan zien uh, de equipe van uh, Duntenhuis van uh, Max Braams. Derde veel Bastiaan Jan Lammers. Wat ons wel opvalt van de uh, van Lammers is dat hij achter toch uh, ja, wat schade heeft. Dus ja die moet in het gevecht uh, of met uh, Ricardo van Ende of Max Braams toch achterop uh, geraakt zijn. Uh... Nou, Oké. Okay. Uh, wat wordt er nog meer gereden vandaag, Willem? Daarna ja, nou gaan we nog verder met de Suzuki Swift-up. Oké, okay, nou Willem, uh, die, kunnen we helaas, die kunnen we helaas niet meer meenemen, omdat we om vijf uur klaar zijn, natuurlijk. Ik wil je bedanken voor vandaag. Ja, oké. Okay, ja, ja. En uh, nou ja, uh, geniet nog even van, uh, van, deze, van deze laatste race. Graag zeker doen. Dus. Oké, okay, Willem, dankjewel en tot de volgende keer. Oké, okay, goed. Willem van Dents op het circuit in Zandvoort, we bedanken hem daarvoor. Sometimes music from Queen, "Somebody to Love," and it is the fray, heartbeats. to love. Heb je gisteren nog uh, de documentaire gezien van, uh, van Queen? Nee, heb ik niet gezien. Nou, gisteren was op uh, Nederland 3, uh, gisteravond in Nederland uh, op Nederland 3 een documentaire over het leven van uh, Freddie Mercury. Nou, ja, van grote successen met Queen. Zijn solo muziek en uh, tot hij stierf van AIDS. Nou, ik vond het echt zeer, ik vond het zeer interessant. Het was ook heel erg leuk om, het, uh, om te zien hoe het leven van Freddie Mercury uh, in elkaar zat. En wat ik vooral echt heel erg interessant vond, hoeveel, met hoeveel passie hij zong. Op late leeftijd, echt net voor zijn dood, kon hij nog zo goed zingen. En haalde al zijn energie uit het zingen. En dat was echt zo leuk om te zien. Um, ja, Wat ik wel opvallend vind, was dat hij nooit echt zichzelf was. Hij voelde zich nooit echt, uh, volgens mij, zichzelf. Hij deed altijd een act. Misschien moet het ook wel als artiest, maar uh, geen enkel iets. dacht ik van, nou, jij, jij bent nu echt jezelf. Maar Freddie Mercury, natuurlijk een van de grootste helden in de muziek. En helemaal met Queen zijnde. Ben je nou een grote fan van, uh, van, uh, van Queen? Moet je zeker die uh, documentaires checken. Met uh, natuurlijk Freddie Mercury in uh, de hoofdrol. Er zijn twee wedstrijden gespeeld om half drie in de Eredivisie. Uh, FC Twente won met een penalty van Thadis van SC Heerenveen. En NAC Breda bestaat 100 jaar. Speelde tegen AZ. En ze wonnen. Een leuk verjaardagskadeautje. Ze kwamen met 1-0 achter. Dat nog wel. Door een doelpunt van uh, Maher. Luik scoorde de 1-1 in de 66 minuut In de 73 minuten was het Sepp de Rover die uh, de 2-1 voor uh, Nakbeda erin uh, Om half vijf is er één wedstrijd uh, begonnen. De topper tussen PSV en Feyenoord. De tussenstand is daar 0-0. Ook nog steeds bezig. Het WK wielrennen. Zometeen daar meer over. Dit is de nieuwe Sam Sparrow. <middels> You think somebody's gonna change when they won't I'm getting tired of this recital Is it really worth fighting for? Young lovers seem carefree But these bags have gotten heavy again I think it's time to break the pattern Blame it on return of sight. Only road to nowhere, that's all we are. I wish I never met you, you've done me so wrong. I wish I could forget you, it's been way too long. It's been 16 hours and three long years, been trying to wipe. Memories and try these tears I wish I never met you That's how much I regret you How much I regret to How much I regret you. Nou, wat vind je ervan? De nieuwe Sam Sparrow. I Wish I Never Met You. Het gaat over zijn uh, relatie met zijn vriend die uit was gegaan. En uh, hij hoopt dat hij uh, hem nooit meer uh, had ontmoet. En uh, daar gaat het liedje over dat hij oh, heel veel pijn heeft. Maar ik vind hem wel lekker klinken, de nieuwe Sam Sparrow. Hé hey Aldo, wat vind jij van uh, straatmuzikanten? Hey, het moet wel goed klinken. Sommigen die kunnen er geen moer van. Dat vind ik... Zonde. Ja, dat vind, ik, dat vind ik nou precies hetzelfde. Ik vind ze doorgaans echt bloedirritant. Maar er zijn uitzonderingen. In Manhattan, Manhattan in Amerika zijn er originele straatmuzikanten... die bij elke straat die iets van een artiest in zijn naam heeft... een bijpassend liedje zingen. En dat hebben ze op YouTube gedaan. En dat klinkt zo. Dit is Gay Street. Marvin Gay Charles Street van uh, Ray Charles Perry Street, Katy Perry <coughs> Clarkson Street Kelly Clarkson I can't for the first time. So yeah, yeah. Great Jones Street Franklin Street van Arita Franklin Cliff Street van Cliff Richards Kings of Leon in King Street Eagle Eye Cherry, Cherry Street Police Street, de police natuurlijk, Roxanne en als afsluiter, J Street, Jay Street, JC en Alicia Keys. Empire State of Mind. Oh ja. Wil je het filmpje nou checken met nog meer artiesten? Dat kan via YouTube.nl. City Streets, Famous Musicians. En dat is wel heel erg leuk om te zien. Veranderen steeds van straat. Dus check hem. de muziek van Tire Cruise, Hangover. En dit is wel heel toepasselijk. Je hoort hem net. Marvin Gaye. For sure. over en daarvoor een van mijn favoriete soulplaten aller tijden, Marvin Gaye en Let's Get It On. En een beetje om in de soul te blijven is het ook een van mijn grote helden. dus Lee Fields, Expressions, een ode aan alle vrouwen. Ah! Dit is Ladies. Yeah. Zometeen Aldo's uurtje hier bij ZFM Zandvoort. Um, Aldo, um, je hebt in ieder geval één mooi verhaal wat we net hebben meegemaakt. Nou ja, mooi. Het is geen leuk verhaal. Um, wel heel erg spannend, denk ik. Je gaat er meteen meer over vertellen. Maar wat ga je nog meer doen? We gaan uh, terug in de tijd, naar het jaar 1990. Oké. Okay. Top 1 hit. En uh, ik denk in de plaats die wel veel mensen kennen. Maar dat hoor je straks. Dus een nummer 1 in. Uh... In de top 40 van 1990. Oké, okay, oké. Okay. Kan maar één ding zeggen. In die top 40 staat uh, André Haas en Corrie Konings ook. En wat ga je nog meer doen? Ik heb een paar bijzondere nieuwtjes. Oké. Okay. En natuurlijk muziek. En uh, de oude wedstrijdplaat plaat die ik hoor, hoorde, van de week hoorde op de radio. Die ik... Uh... En je gaat um, starten met een van mijn droomverhalen, toch? Yeah. Ja. Share Cole. call. Leuk, yeah. leuk, leuk, leuk, leuk. Tot zover deze zondag in Kermeland. Voor de zondag 23 van september. Volgende week zijn we er weer met een nieuwe editie. En we eindigen met een te gekke plaat. Het is Nicky Romero. Toulouse Loose. Bij Berk.